Cfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Gesprekken met een mobiele telefoon mogen niet naar boven worden afgerond op hele minuten. Dat zei Eurocommissaris Kroes van Telekomzaken in het tv-programma Kassa. Ze reageerden op de onvrede bij veel mobiele bellers over het afronden op minuten. Door die afronding zijn bellers volgens kassa soms 60 duurder uit. Als Nederlandse telecombedrijven zeggen dat ze zich aan de regels houden, zitten ze fout, zei Kroes. Op de A12 bij Woerden heeft de politie drie inzittenden aangehouden van een auto die uit de bocht was gevlogen. De drie renden weg naar het ongeluk. Bij het doorzoeken van de auto ontdekte de politie verdachte draden, daarom werd de EOD ingeschakeld. Maar die vond geen explosieven. De A12 bij Woerden is een tijd afgesloten geweest. In de gevangenis in Napels is een beruchte oud-SS'er overleden. Het is de Oekraïense Duitser Michael Seifert met de bijnaam Het Beest van Bolzano. Hij was bewaker in een concentratiekamp waar Italiaanse joden en verzetsmensen gevangen zaten. Seifert beging daar oorlogsmisdaden. Hij vluchtte naar Canada, dat hem in 2008 aan Italië uitleverde. Hij was tot levenslang veroordeeld. Seifert is 86 jaar geworden. In Duitsland hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen een transport met kernafval. De politie kwam in actie omdat demonstranten de vermoedelijke route van het transport blokkeerden. De trein met kernafval vertrok gisteren uit Frankrijk. Vannacht volgde de trein een andere route om betogers te omzeilen. Het is de bedoeling dat het atoomtransport morgen aankomt in de Noord-Duits plaats Gorleben. In de Eredivisie heeft koploper FC Twente gewonnen van Excelsior. In Enschede werd het 2-1. FC Groningen klopte NAC thuis met dezelfde cijfers. Heracles ging tegen Heerenveen met 3-2 onderuit... na een eigen doelpunt diep in blessuretijd. En in Doetinchem versloeg NEC de graafschap met 4-1. Het weer vannacht langs de zuidwestkust nog een enkele bui... Morgen, vooral in het noorden, zon. In het zuiden, bewolkt met kans op regen. Het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS-show. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar. Live. ZZFM. En nu, de Nightwalk. Fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM. Radio Mario Zonfurt. C-C-M-M. -E The Weekend Party. The Weekend Party is now. Now.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 Zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duin en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, welkom en leuk dat je bij bent. De Nightwalk, hier op Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Van. Dat betekent het beste van dance en R&B. Showbiz nieuws, de party update, Nightwalk 10 en straks vanaf 12 uur. In het midden van onze eigen resident Evil maar zo'n uur lang live in de mix op je radio. Maar eerst even lekkere muziek onderweg zo meteen. Mariah Carey met obsessed. Maar eerst even deze fantastische plaat van Bruno Mars. Heeft uh, één weekje eventjes op nummer 1 gestaan... de Nightwalk 10. Met zijn blaadje Just The Way You Are. En andere hitlijst heeft die ook op nummer 1 gestaan. Alleen daarin de, de, de, de, de normale versie. We hebben voor jou de danceversie. Oftewel de Daniel Prax US Love Remix. Nu op de radio Bruno Mars met Just The Way You Are. Just stop. Hurting for air. I'm in a You had a breath. ...van Mariah Carey met de uh, Absest Kahil Radiomix. En we gaan door met een, uh, een Zweedse, ja, Afrikaanse man. Ik moet even denken hoor, waar die nou precies vandaan komt. In ieder geval, hij komt half uit de Zweden, laten we het hopen. Hij is uh, gecontracteerd bij uh, Red One. En dit is alweer zijn eerste grote hit, moet ik zeggen. En hij heeft al een tweede hit, maar die ben ik vergeten mee te nemen. Hij heeft een nieuwe te samen met Nelly. Maar dit is nog een oudje en hij doet het nog steeds lekker. Dit is Mohambi met Bambi.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 Rock you like a rodeo We waren wel eerste Mahammy met Mampi Wright. En dan achteraan Jay Sean, featuring Nicki Minaj met 2012. It ain't the end. En toen werd het even tijd, heel anders. NW Nightwalks, show facts. Show facts, show facts. Show facts. NW Nightwalks, show facts. Terre, zijn soms net mensen waar jij en ik misschien ook wel eens achter onze oren krabbelen voor een spiegel. En nadenken over die lamphandels is ook Christina Aguilera onzeker over haar lijf. Ik ben niet echt tevreden met mijn lichaam. Ik voel dat ik aan het veranderen ben. Er is niets mis met ouder worden, maar het is wel heel moeilijk. Ik ben echt slecht in sport en dat merk ik elke keer, zegt ze tegen Showbiz 5. Ik train wel, maar tegen mijn zin niet. Ik doe het zodat ik lichamelijk en geestelijk in balans blijf. Nou, voor iemand die niet van sport houdt, lijkt ze de laatste tijd nog behoorlijk actief geweest. Ze zijn, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar er gaan verhalen eronder... dat ze een triootje heeft gehad in Mexico met Samantha Ronson en nog een andere dame. En ja, ze zeggen de meeste calorieën verbruik je met seks, dus ja. Hé, wie weet uh, is het daarom. Ik zie je van mijn antwoord. Riri Gaga weet het zeker. Er zit een boze geest achteraan aan en hij heet Ryan. Een van haar medewerkers heeft het verteld aan de Engelse krant Daily Star... Ze vertelt al maanden dat een mannelijke geest, genaamd Ryan... haar overal ter wereld op de hielen zit. Ze is doodsbang voor hem en niet dat hij haar iets aandoet... maar zijn aanwezigheid stoort haar wel. Het is heel spiritueel, maar dit gaat echt een stap te ver, zelfs voor haar. Gaga heeft een poging gedaan om Ryan het uh, spookje te verjagen. Die deed ze door middel van een medium. Haar medewerker vertelt, ze liet de medium een seance organiseren... omdat ze met hem wilde communiceren, en wilde vragen... of hij haar alsjeblieft in rust wilde laten. En ze verzamelt al haar vrienden om de spirituele bijeenkomst bij te wonen. En of ze erin geslaagd is contact te leggen, nou, ik geloof er niet zoveel in. Maar, ja, wie weet is het gelukt. En Lil Wayne, hij is eindelijk vrij. Na acht maanden vastgezeten te hebben, komt rapper Lil Wayne, uh, is rapper Lil Wayne afgelopen week uh, vrijgekomen. De rapper die een gevangenis had verboden bezit, zegt de volgende tegen zijn fans in een brief. Ik heb met jullie gelachen en gehuild en heb elke avond voor jullie gebeden. Ik hou van jullie. Doel van zijn acht maanden, gevangenschap gebruik gemaakt om er een nieuw album over te gaan schrijven. Het zal niet de eerste rapper zijn die dat doet, maar zo slecht zal hij het niet gehad hebben. En, uh, ja. Het, het schijnt uh, te. verhalen gaan erom. Dat, uh, dat er een bewaker geschorst is in uh, de US. omdat hij bevriend was geworden met Lil Way. Ja, in Amerika hebben ze hele strenge regels. In Nederland is het nog niet zo. Je mag best bevriend zijn, oppervlakkig natuurlijk. Zolang je geen telefoonnummers uitwisselt, dan. hebben uh, ze niet ja, zoveel problemen. En uh, Pink vindt Meppen best oké. Okay. Oei, oei, dikke kant dat ze weer een hoop uh, bezorgde kinderrechtenorganisaties over zijn heen krijgt. Om pink niet zo veel schelen. Volgens haar is het prima als ouders hun kinderen soms een tik verkopen. In een interview verklaart ze dat het soms nodig is om kinderen in het gereel te houden. Ik denk dat ouders hun kinderen mogen slaan. Er is niets mis met een corrigerende tik. De zangeres is ook wel enigszins ervaringsdeskundige. Haar vader pakte haar regelmatig hard aan toen ze klein was. De enige reden dat ik nu nog in leven ben, is omdat mijn vader zo hard voor me was. Ik verdien net. Ik zou mezelf al uit huis hebben gegooid toen ik acht jaar oud was. Ik hield me niet aan de regels. Ja. Een klein beetje zit het er wel in, natuurlijk. Ik bedoel, vroeger, heel vroeger, werd je door de meesteren met een lange stok werd geslagen op je vingers. Ik bedoel, zijn we er slecht van geworden? Nee, ik bedoel, volgens mij, nee, ik ben, ben er ook uh, wel een voorstander van. Ja, maar het ligt natuurlijk aan wat voor tik hè. Een keer een keer de stom verkopen dat hij een blauw oog heeft, of je kan gewoon een tik op de vingers verkopen. En nog wat? Paris is wild van Chesto. La Hilton heeft uh, pas geleden Chesto ontmoet en dat heeft, ze, dat heeft een enorme indruk op het arme meisje gemaakt. Chesto liep Paris in Amerika tegen het lijf op een feestje wat ze had georganiseerd. Ze heeft nog net geen posters aangeschaft op, uh, boven de bed, maar enthousiast was ze wel. Ik heb net Chesto ontmoet, wat geweldig. Hij is een van mijn favoriete DJ's aller tijden. Schrijft Paris op haar Twitterpagina. Hij is zo aardig en zo lief. Je toch zelf wel zo gelovend over de blonde uh, Rel Diva. Het was leuk om gisteravond uh, uh, te hebben ontmoet. Je bent een geweldige danser en gastvrouw, twitterde hij terug. Nou ja, allebei weer een klein beetje gelukkig. Zie je, van zand voor het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Terug naar de muziek. Hier is Alice Cardino met I'm in love. I wanna do it. Radio Mario Zumpfords. Radio Mario Zumpfords. Holland's number one, number one dance show. Night One, Saturday Night, R C. -S -S -S -S -S. Ja, Excel heeft het heel erg druk de laatste tijd. Erg veel draaien. Natuurlijk doet hij nog werk samen met de Swedish House Mafia. Waar onder andere hij een van de mensen is van de Swedish House Mafia. De volgende weer muziek van Alex Cardino met I'm in love, I wanna do it. En die plaat doet heel erg goed. En uh, als je een beetje naar de betekenis van de plaat kijkt. Want uh, I'm in love, I wanna do it. Tegenwoordig de jeugd van tegenwoordig. Thuis bij je ouders doe je het niet. Met je vriendin of met je vriend. Tegenwoordig rijden ze met de autootjes rond en uh, dan stoppen ze ergens op het plekje. en dan doen ze het gewoon in de auto. Vandaar deze plaats van Alex Cardino. I'm in love, I wanna do it. En zo werd het even tijd voor iets Heel anders. De party update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Nou, zo zal het. Beginnen we beginnen even met Escape in Amsterdam. En we hebben vanavond Framebusters. Met zijn eigen Zandvoortse Raimundo. Hij doet het vanavond samen met Mark Benjamin. De MC is Prime. En in Electric at the Looks hebben we Ruby Wax. Vanavond in Framebusters in Escape in Amsterdam. Vanavond in uh, Heineken Musical. Ik weet niet of het uitverkocht is. Maar in ieder geval tot morgenochtend om uh, 7 uur. Hebben we House Classics. En dat is met een uh, area 1 met Gizmo, Ghost. Vince, Roughneck, Isaac, Digi Digital Boy. Uzi, The Mouth. Of madness, François en hosted by Ruffian. En in area 2 hebben we de House Viking. Per, Miss Monica, Frankie Jones en Paul Jade. Dat is tot vroeg in de ochtend oftewel tot 7 in de ochtend... in de Heilige musical House Classics. En vanavond in Hotel Arena hebben we Soazan 9020 En de line-up, geen idee. Ik heb hem niet meegekregen. Ik heb een halve flyer gekregen. Dat staat alleen op... Soissons 020 en die er allemaal draai, ik heb geen idee, maar Hotel Arena is meestal wel uh, best wel top. Nog meer leuke feestjes vanavond in de Panama Latin Lovers en het is met um, Ames, Baggy Magovic, Chris Rocks en Jasper Klaas, Klaas, Daniel Bovi, Roy Rocks en de MC is Mo MC. Dat is vanavond in uh, Panama Latin Lovers. Nog een leuk feestje vanavond. In de, op het Party Ship Ocean Diva. Dat is op de Piet Heinkade Hebben we Subliminal Sessions Presents Food Nights. En dat is met Eric Morillo, Sonny James, Ryan Marciano en The Brothers in the Booth. En the Brothers in the Booth doen het nog niet zo lang. Ze zijn eigenlijk bekend geworden doordat ze feestjes maken voor... Uh, ja op alle feestjes, ze zijn eigenlijk bij alle feestjes bedenkt ze en hun zijn er met foto's. ik geloof uh, hoe heet dat link to party? ja daar zijn ze van link to party. en ja van al die feestjes uh, met fotograferen zijn ze uiteindelijk ook uh, in de boot beland. de brothers in de boot en tegenwoordig ze op aardig wat feestjes. vanavond is Subliminal Sessions presents Voodoo Night op het partyschip Ocean Diva. En vanavond in de zand hebben we Mardi Gras. Het is uh, echt zo'n uh, feest in Amerika. Hebben ze één keer per jaar Mardi Gras. En uh, dat is echt blowend Amerika. Dat is echt gewoon blow blowen en voedoe. En ja, ja, het is uh, woedstok in het klein, maar dan met echt voor junken. Voor Amerika zijn het junkeren, want als, het, eh, als er een land is waar het echt zwaar verboden is, softdrugs, dan is het zeker Amerika. Alhoewel, ze zijn druk bezig om het te legaliseren op sommige plekken. Alleen de ene helft van Amerika zegt oké, okay, de andere helft van Amerika echt niet. gaat mooi niet gebeuren. In ieder geval vanavond in de sand, the sand hebben we Mardi Gras. De line-up is Chucky, Michael Mendoza, Leroy Styles, Easy, Mitchell Niemeyer, Yuri Alexander, Thomas Bolt, Freddy Pachy... Freddy Pierce, wat een moeilijke naam zeg. En de het bij MCG en Swa Swaddy MC. Dat vanavond is Muddy Grass in the Sand in Amsterdam. Vanavond in Fax Zuid hebben we Soul Train. En dat is um, met de Cliffhanger, Funkadelic, Jean-Paul, Elmer. En het bij Tony Scott. En upstairs hebben we Norman G. Dat vanavond in Fax Zuid. Dat is natuurlijk bij het Olympisch Stadion. Uh, vanavond Westerunie en Westerliefde hebben we Aperkooi, de oldschool game edition. <laughs> Grappig. Het is met, uh, vanavond met Thomas Martoyo, Casper Tilroy, Meester Moeilijk en de Rave Slaves. Alex van Zijl, Scheibe, The Flexicon, featuring uh, MC Seth, When Harry met Sally, Tess Is en Zender. Dat is vanavond in... Uh, Westerunie en Westerliefde Apenkooi, die old school game edition. En wat dichter bij huis hebben we vanavond uh, in de Lange Heer... Houskamer, dat is met Sam Vester, Randy David, Michel Becks, Zep Channel en Justin Planker. Vanavond is dus in de Lange Heer Houskamer en de Lange Heer is in, natuurlijk in de Lange straat. Vind je dat inhaardend? En het patronaat vanavond uh, Latin Lovers. Doen het beter als Panama. Paleiden, moet ik eerlijk zeggen. Vanavond in uh, patronaat in Haarlem. Latin Lovers met Gregor Salto, Leroy Styles, Chris Rocks, Jasper Klaas, Alex Cruz, uit Zandvoort natuurlijk. Mitch Crown. Een organisatie Food Club. Uh, patronaat Latin Lovers. Beestachtig. Zeker moeten waard. Het duurt allemaal tot 4 uur in de ochtend. Latin lovers, dus. En als laatste nog een feestje dicht bij huis. Hebben we de Stalker Pump Up the Jam. En dat is met champagne powder, crisp, whiplash, mystery, guest en vet pot. En in Zandvoort hebben we helemaal niks vanavond. Zie je vanavond het beste van dance en RB in de mix op de radio. Terug naar de muziek, want daar zie ik je natuurlijk voor aan je radio geluisterd. Will I Am en Nicki Minaj met Check It Out. Dat nu hier op de radio. I'm fly, fly, fly. Dumb is they can't touch me 'cause I'm floating sky high. I stay swaggerific. You don't need to ask why. You just gotta see with your eyes. I can't believe it. It's so amazing. This club is heated. This spot is blazing. I can't believe it. This beat is banging. I can't believe it. I can't believe it. Hey, right, check it out. Check it out. Check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check check it out. out. Check it out. yeah, yeah, I'm feeling it now. Check yeah. it out, check it out. Check, check it out, check it out, check check this this out. It got me in the club, in the club, just rocking like. The Dun Dun, the Sundun, yep, the dun -dun. sun done. Came up, but we still up in Dungeon The Dun Dun, yep, in London Competition, why, yes, I would uh, love some uh, They getting mad cause they run done Mad cause I'm getting money in abundance Man, I can't even count all of these hundreds Duffel bag every time I go to SunTrust I leave the rest just to collect interest I mean interest, oh. my nemesis Exclamation, just for emphasis And I don't sympathize, cause you a simple, simple I just pop up on these houses, on some headbuff, headbuff And put the iron to your face, y'all wrinkle, wrinkle This is mega. Here we go. Smaller, step up to my level. Need to grow a little taller. I'm a shot caller. Get up off my collar. You a Chihuahua? I'm a wallah right I can't believe it. It's so amazing. I can't believe it. Van Dance en RB in de mix op de radio. Hoor dit blokje van eens eerst de Will I Am. Tasnaam met een dame die we vandaag ook eerder gehoord hebben: Nikki Minaj Met Check It Out, de P.O. Clean Edit. En ik weet het niet zeker hoor, maar ja, het klinkt natuurlijk een beetje als de Black Eyed Peas. Maar ja, Will I Am is de leader van de, de Black Eyed Peas. En volgens mij, ik weet het niet zeker of het een andere versie is. Maar volgens mij is het geproduceerd door David Wetta, deze plaat van de Will I Am en Nicky Minaj. Check It Out. En daarachteraan worden we deze plaat van uh, Misha en Daniels. Samen met Jason met Where You Wanna Go. En zo meteen gaan we eens even kijken wat er allemaal veranderd is in de Nightwalk 10. En wat is er deze week nieuw binnen. Maar eerst nog even muziek. Wat dacht je van deze nieuwe plaat van Astel Fusion Cardinal? Af en zo met Freak. Dat is nu, hier, op ZFM Zandvoortjes en natuurlijk op Dance for the Van, Holland's number one, number one dance show. Nightbox, Saturday night on ZFM. A style future colonel, Cardinal, of is met Freak. This is, this, this is something that I love, listen I'm about to tell. You get down low Wat is er deze week nieuw binnengekomen? Je gaat het nu allemaal horen. Deze week op 10 is nieuw binnengekomen. Nelson met She's Gone. Nummer 9. Vorige week nog 6. Afro Jack Qutching. Eva Simmers met Take Over Control. Op nummer 8 blijven staan deze week. Swedish House Mafia met One. nummer 7, vorige week kwam die nieuw binnen op uh, nummer 10. Of hij stond op 10, want voor mij heeft hij al eerder in gestaan. Tim Burke met Bromo, ze hebben alweer een nieuwe plaats. Die komt binnenkort, komt die in lijst. Tim Burke met Oliver Ingrosso en Otto Nose met iPrack. Maar die staat nog niet in de top 10. In dit geval dus op nummer 7 Tim Burke met Promo. Op nummer 6 één plaatsje gestegen voor Tony Junior en Nicolas Knox met Loesje. Die plaat een beetje, dan gaat hij omhoog en dan gaat hij omlaag. Blijft een beetje een uh, ja, springplankje. Op nummer 5, 1 plaatsje gezakt voor Lisa Graf, gedraaid D met Neymar. ...heeft nog net niet op één gestaan, wel op twee... ...maar uiteindelijk zakken ze langzaam weer weg, maar wie weet. Op nummer 4 deze week één plaats gestegen voor Ricky L... ...futuring Nick met Born Again by Lyric Soul Mix. Op nummer 3 blijft staan deze week... ...Sweetie's House Mafia, fusing Teenie Tempa met Miami to Pizza. Op nummer 2 ook eveneens deze week blijft staan... ...Bruno Mars met Just The Way You Are. En deze week op één, vorige week ook op één, fantastische plaat. Duck Sauce, oftewel Armand van Helden, te met A-Track onder de naam Duck Sauce met Barbara Streisand. Deze week, de tweede week, volgens op nummer 1 in de Nightwalk 10. En natuurlijk ga je die nu horen op vier Zandvoort, En natuurlijk op de voor de web. Duck sauce nummer 1 in de Nikewalk 10. Barbara Streisand. The Nightwalk 10. Number 1.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 First try, Sam. Barbra Streisand.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 Dat de nummer 1 uit de Nightwalk. Deze week voor de tweede keer achtereenvolgens Duck Sauce met Barbara Streisand. Oftewel A-Track en Armin van Helden. Armand van Helden moet je zeggen. En ze komen ook de einde aan het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen vanaf 12 uur. Niemand meer dan onze eigen Resident DJ Mouse. Hij is weer terug. Vorige week hadden we Toka Disco uit Duitsland. En vanavond is hij weer terug in de studio. Met een uur lang het beste van Dance in the Mix. DJ Mouzo vanaf 12 uur. Maar nu is nog even muziek. We gaan door met 3 1 presents Johnny Shaker met Pearl River. Dus niet verwarm met Pearl Harbor, maar Pearl River. The Other en and Andre Sands Unblocked Remix. En als er nog tijd over is, hebben we ook nog het lijken van de Nights of the Roundtable met Groove Me... Drijden heb vorige week ook als einde. Het vond zo'n mooie plaats. Ik denk, we gaan gewoon nog een keer rijden. Zien we hem zo wat ik zou zeggen. Tot aan de ander, andere kant. He, hier zitten we lekker in een andere kant van 12 uur. Met DJ Mouzo hier in de mix. Met zijn Global H5. 106.9 ZFN.